Ja, dat is wel een heel leuk deuntje, maar we zitten met een, uh, klein, een klein probleempje. Het nieuws doet het namelijk niet. Tja, het nieuws doet het even niet. Dus, um, nou, we gaan maar verder met een, uh, met een plaatje draaien. Dit vind ik ook heel leuk: The Morning Parade. Een uh, Amerikaans beentje heeft een uh, nieuwe sim uitgebracht. En dat is Anne de Star. Stel, het nieuws doet het, dan schuiven we meteen in. Anders uh, blijf je gewoon lekker luisteren en dan gaan we op naar het uh, tweede uur.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 En vanaf 1 uur uh, gaat de kindertalentenjacht weer volop beginnen. Ben ik... Dat is zeker een applaus waard. Wat. Uh...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 ...het skate-event geworden in de meivakantie. Oké, okay, en waar gaat het plaatsvinden? Op de skatebaan uh, in Zandvoort, bij, uh, ja, vlakbij uh, de, uh, de spoorovergang bij het station. Dus als je trein ga je er altijd langs, dat ja. pleintje. Ja. Oké, okay. nou, te gek. Ja, zeker, de kinderactiviteiten zijn er, uh, er gaan clinics gegeven worden op skategebied... ...maar ja. ook street en zo. dus okay. ja, dat wordt een heel leuk evenement in de meivakantie. Dus houd de Zandvoortse Courant of CFN natuurlijk goed in de gaten, want uh, daar wordt alles bekendgemaakt. Sjaak Jumans. Je, je bent live in de Eter bij CFM Zandvoort. Oh. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je wel. En waarover gefeliciteerden we jou, dat is het volgende. Jij bent, um, er is een, uh, in ieder geval een nieuwtje hè? Ja, maar dat geven we volgende week pas prijs. Oh, oké. Okay. Ja. Dat dus volgende, oh, we... wat zeg je? Dat houden we nog even eens achter de hand. Oké. Okay. De, de spanning moet erbij. Nou, we bellen, dus, we bellen weer voor niks. Ja. <laughs> jongen, jongen. Nou, uh, Chuck, dankjewel. we bellen volgende week weer even terug. Dat blijkt me helemaal goed. Dank je. Jongen, jongen. Kan gebeuren. Volgende week dus Mio nieuws daarover. Nu eerst nieuwe muziek. Julian Peretta, En dit is Wonder Why.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 Take a deep Demons 4 luisteren naar GFM Zandvoort ja.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 Ouders in een brief gevraagd om hun kinderen elke dag een aantal velletjes mee te geven. Wat een flauwe grap. En uh, nummer vijf, burgemeesters en wethouders van Hoorn worden binnenkort rondgereden in gemeentelijke dienstwagens.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 en um, ja, nou, gelukkig uh, is dat ook weer gewoon een 1 april grap. Want dat, uh, vind ik, als het echt zo had geweest, had ik het belachelijk gevonden. Ja, wat vind je van deze dan? Zandvoort staat ook in die top 10. Uh, herten, gulas en Hertenshoek voor Zandvoorters. Vanwege de recente hertenplaag in Zandvoort heeft de gemeente. En een goed, mar goed marktje uh, in petto voor in de inwoners. Aan... Staande vrijdag is er voor iedere inwoner in Zandvoort een gratis blik herten, goulash en hertensoep af te halen in het 2V-kantoor van Zandvoort. Met deze introductie uh, hopen ze een nieuwe markt in te slaan.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 Worden door de gemeente A. A. N. Hunsen ingezet om het gras van de bermen langs de weg van Geelsbroek kort te houden. Staatsbosbeer moet nog wel toestemming geven. Maar dat komt verder helemaal goed. Zeggen ze. Dus uh, ja. <laughs> Ook weer zo'n grappig puntje. En de laatste. De nummer 1. De top 10 april grappen in het 2011. Uh, wel een hele leuke uh, trouwens. De Albadorse volleybalvereniging Dynamo en Alterno. Kondigen een fusie aan.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 Nieuwe Las Vegas oh, vertel. Ja, dat was ook een 1 april grap Wat onze grote koordraaier uh, uit Zandvoort Heeft uh, heel veel uh, uit zijn mouw gewapperd um, Ja, het was de bedoeling Dat de, de plannen van het uh,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 Have you heard the news today? Our people ride across the world I pledge them they will play the game Victims of a modern world Circumstances brought us here Armageddon's come too near A two to near, to near. now first I is the only key To save our children's destiny The consequences are so grave So on the menu in my favorite restaurant. Oh Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy man been killing off the left the rest of us and you better play it nature's way. She won't take it all away and don't try and tell me you know my band her about right from wrong. Oh, you've upset the balance man done the only thing you can. Now my life is in your hands.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 You can tell right away, Dr. A, when the people start to move. And with a voice like Dallas ringing out, there's no. Ja. ja! Henry! En dat is het zeker! goedemiddag Henry! En ik hoop dat Henry ook achter zijn telefoon lekker aan het swingen was op dit fantastische nummer van net. Ja, zeker weet, jongens. En hij had een fantastisch minuut alweer, of niet ook? Ja, het is zo lekker hier! Ja, hij is zo veel direct. Dus vertel dat hij hier bloed heet. Het was bijna 25 graden vandaag hier dus uh, ja bij jullie het niet zo minder zijn denk ik nee bij ons is het ook erg, uh, ja, erg lekker eigenlijk de hele dag de school, zon en het is ook wel redelijk druk Zandvoort was zelfs trending topic op uh, Twitter wat zeg je dat we trending topic je weet wat het is misschien misschien geen idee wat is dat? dat is uh, waar ja. mensen over twitteren ja dat wordt in een trending topic dat zijn berichten dat heel erg populair is en stond ja. Sandvoort stond er ook bij oh dat is wel uh, heel uh, verband ja ja dus uh, ja het is natuurlijk uh, helemaal een in, in, in ja. won natuurlijk, met het mooie weer we lopen naar Zandvoort toe toch ja wij kunnen lekker op het strand liggen Nou, ja, dacht ik wel ja dus uh, maar ja goed helaas was een beetje te weg was ik even langs gekomen natuurlijk ja. ja je bent altijd welkom gaan we lekker barbecue want die tijd, <lacht> die tijd komt er bijna aan ja zeker ik toe. weet ik nog heel ja, goed, goed in, ik <lacht> weet nog heel goed hoe Pascal hier was hij vroeg altijd ga je nog even lekker barbecue Hey, ja, ja, ja, ik heb, ik heb een barbecue, zeker weten. <laughs> ik heb hem al stand bij staan, dus ik heb hem al staan staal <laughs> <laughs> <laughs> Het showbiz nieuws, wat is er gebeurd afgelopen week? Nou joh, ik heb, heb proberen het zo actueel mogelijk te houden. Ja, en dan zie je wel dat uh, kennis Grace plotseling succes heeft met, een, met haar vertolking van, van nummer van afscheid. Ja, goed hè. Ja, echt de gek is dat. Hè. Ik stond er zelf helemaal verbaasd van. Uh, het, het bestond moment op de iTunes hitlijst. Ja. Dus, ik, ik zeg zeg, ik zit thuis uh, even te kijken. En uh, dan werd dus, ze dat echt niet normaal en ik denk dat het, ja. het gaat ontzettend goed. Ja. Ja, misschien uh, uh, ja, worden er wel nummer 1, daar heb ik al zo lang op gewacht, zet ze. Dus het uh, nou, is haar uitvoering eigenlijk in het uh, in het hè de beste zangers van Nederland hè? Ja, het is wel echt een te gek programma, hè? Ja, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog geen tijd gehad om, okay. om te kijken, maar uh, ga ik zonder meer doen. Ja. ja, het is vanavond is het, uh, is het te zien weer op uh, Nederland 1, half negen. En dan is uh, Anita Meijer de hooggast. Oké, okay, dat is hartstikke leuk. Ja, die heb ik al lang niet gezien. En uh, ja, dus het is van de kros, is dat is de een is stap, hè? Sorry? Van de tros. Ja, ja, van de ja, tros, klopt, klopt hè? Ja. Klopt toch wat ik zeg, hè? Ja, ja klopt helemaal. Je hebt helemaal gelijk, hè, <laughs> Ja, zeker weten. Dus, ja, het is echt van uh, alle rapjes van fans en kijkers, van het programma geeft, geeft, geeft haar een ontzettend goed gevoel en waardering. Ja. En ze zegt natuurlijk, heb ik nooit verwacht. Dus we wachten eens af. Wordt vervolgd, in ieder geval. Ja, en ze stond zelf op nummer 1, hè?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 Ja, ja zeker. Sorry, Henry. ik krijg een microfoon op mijn hoofd. <laughs> <laughs> <Sjonge>, jonge Roy. <laughs> ja. Ik meen je dat. worden. Gaat iedereen dak, hè? Iedereen wordt helemaal gek hier. <laughs> jonge jonge, hij zit in microfoon zit hij te verstellen. <laughs> en hij doet hem zo los dat die microfoon op zijn kop viel. <laughs> oh flauw, we zijn er echt flauw bezig, Roy. Sjonge, jonge jonge jongen, jongen, Deze keer mag dat toch een keer? Ja, tuurlijk, ja tuurlijk. Daarop. <laughs> En dan, ja, John de Motor heeft een goede slag geslagen, hè? Ja, zeker. Die man, man is zo rijk. Ja, dat is echt Door het programma. programma. Ja. ja. en hij heeft het nummer... Het, het nummer... Het, uh, het programma The Voice of Germany is verkocht. En de Duitsers hebben geproost dat Steven Heinz. Ja, klopt. En daar hebben we enkele tientallen minuten over de over de zijn gegaan. Ja, dat doet hij toch erg goed, hè? En nu eerst Amerika natuurlijk. En nu alweer... Uh... Oh, Frankrijk ook, hè? Frankrijk ook al. Shit. En Turkije. Ja. Turkije ook? Duitsland. Zo. Ja, ja, ja. ja te gek. Ja, Want in, in Amerika gaat het bijna beginnen en je kan op internet een beetje kijken hoe, het, hoe de voorbereidingen zijn en het ziet er wel erg leuk uit weer. Ja, ik ben echt benieuwd. Uh, ja, het zal vandaag weer een rode bus. Maar ja, hij heeft het, hij heeft het uh, concept heeft verkocht aan de landen. Ja. je een, een flink, uh, flink percentage krijg je er natuurlijk van. Ja, zeker. Dus uh, ik kan hier weer uh, met, uh, met andere zaken aan de slag, hè? Ja. Met een nieuw, uh, nieuwe talentenjacht, ja toch? <laughs> Alweer? Haha, ik heb er wel weer een paar bij, de voice of, uh, of Holland, de ja, voice of Germany, de voice of ja. Amerika. Ja, zeker. De uh, voice of France, France natuurlijk hè. Maar ja, goed, in ieder geval uh, wordt ook vervelend natuurlijk, daar gaan we zeker nog meer over horen. Ja, ja. Dus, maar, ja jongens, hebben we, we krijgen waarschijnlijk de vijfde topper erbij hè? Ja, de vijfde ja, is topper! Die richting ik kan op wel achtergrond moeilijk praten, is wel. Wat zeg je? Ja, is dat. <laughs> ja, ik vind ik het wel belachelijk. Is je even kapot nou? Uh, ik, ik dacht het, maar nu doet hij het weer. Ah, ik denk, dat klinkt een beter. Nee, in ieder geval, uh, ja Dries Roepink die, uh, die is eruit. Oh. Hij gaat in ieder geval toch een auditie doen en hoopt de vijfde topper te worden. Oké, okay, want ze hebben online of zo gingen toch? Online kon je uh, auditie doen? Ja, zeg mij wel, ja. minuten tv.tv. Oké. Ja, ja. www.vijfminutentv.tv, ja. Ja, dus, uh, dus ik ben benieuwd. Ja, en um, ja, wie er ook aan mee hebt gegaan is Dion bijvoorbeeld. Of Dion, van, uh, de winnaar van Popstars, die dat groepje won. Oké. Okay. Oké, okay, ja, ik weet niet wie je bedoelt. Ja, je bedoelt, ja, ja goed, dat zal best wel, hè. Maar ik weet niet, ik kan me niet nog dat in, in Nederland staan. Ja, nee, het is, moet het pers- Nederlands nederlandstalig zijn? Ja, nou, wachten er eens even af. Nee, ik ben, ik ben benieuwd. Ik denk dat uh, Drieshoef in zijn categorie eigenlijk... Ja. even de weinig is hij dat zou kunnen. Ja, zeker. Ik zou het zo niet even iemand anders kunnen bedenken, jij wel? Nou, ik zie het wel voor Misschien... me dat ja. gaat zingen... De hardries is! Is er geen crisis? Ja, la Nou <laughs> <laughs> ja, misschien Walter Kroes, misschien Frans Bauer. Er altijd, worden altijd wel namen genoemd, hè? En ik ja, moet zeggen, Walter Kroes. Dus, ja, ja, ja, ja, is het nog dat nooit is. daar geweest. Nee. Ja, dat, ja, Walter Kroes en een, uh, Frans Bauer. zijn toch jongens die een eigen sound hebben? En dat ja. is natuurlijk een beetje moeilijk. Ja, ja, uh, dat is ook wel zo, ja. Dus. Uh, dan wordt het een rommeltje. Ja, zeker. Nou, we wachten natuurlijk gewoon af. Ja, gewoon. tuurlijk. In mei zijn volgens mij de concerten, hè? Uh, het staat best. Er staat hier uh, even niet bij. Ik heb, ik heb even niet zo handig. Oké. Maar, uh, uh, we wachten af. Wordt ook gevolgd hè? Ja, maar de ik. grote vraag is... De grote vraag heeft is... Heeft Henry me? zich ook opgegeven? Ik zou hem eens vragen, eigenlijk. <laughs> <laughs> Nee, nee, nee, ik heb me er niet opgegeten opgegeven en ik zou mijn god niet weten wat ik thuis moet doen eigenlijk. Nee. Ja, je weet het natuurlijk nooit wat, wat die vrouw van mij uitgegrepen heeft, of, of die... <lacht> <lacht> ja, en opeens sta je daar in de arena. Ja, ja, precies. precies, precies. En er staan allemaal posters ja. met Henry erop en uh, kamers van meisjes en uh, Henry het nieuwe en uh, Zie je het nou helemaal voor je? De, ja, die kamers van meisjes zullen meevallen, denk ik. Krijg je allemaal. Die, uh, <lacht> Ik heb dat dat het gedateerde dames, dat weet jullie ook niet <laughs> <laughs> Ja, Ja, dat was bouwen, gek het op een stokje. We wachten gewoon eens even af. Ja. En, eh, misschien misschien dat ik het wel doe, misschien dat ik het ook niet doe, ik weet het nog niet. Dus, eh. Uh, maar uh, we, we, we wachten af. wordt er wel in ieder geval. Hè? Ja. ja, zeker weten. Dus ja, en dan heb ik gezien dat de uh, SB hè? Ja. Die geldt voor een nieuwe look hè? Ja, okay. zeker. Het ja. is dus wel een beetje van een matjes imago af en ze dus, had nou daar wat extremere stijl. Um, uh, ja, of dat nou beter is. Ik heb het op internet bekeken. Hebben jullie dat gezien? Nee, ik heb het eigenlijk niet ik, gezien. Uh, net, uh, ik zat hier zo te bladeren, want <laughs> ik uh, weet dat jij uh, de Telegraaf leest. En uh, <laughs> toen. Uh... Ja, nou, zeker. Uiteraard, daar zat ik heel veel op, hè? Ja, ja zeker. En toen uh, zag ik inderdaad uh, Esme Dentes uh, met een nieuwe look. Ik vond het een beetje een poedelkapsel. Maar, uh... ja, zou je haar uh... kunnen omschrijven, Henry? Ja, uh, ik, ik vond er eerst een beetje, ja, gewoon uh, allround uh, uitzien. Uh, als je er vrij extreem uit, in de stijl van, eh... Uh, had je vroeger had je ook zo'n zangeres rust, ja, haar in allerlei soorten kleuren... ...verfde uh, uh, altijd, weet je ook, nou, ook. ik denk meerdere. Ik, blondie kan ik me herinneren. Dat is wel heel lang voor mijn tijd, maar zoiets. En, uh, oh, weet je nou... musical is musical alweer, musicalster, musicalster. Oh, shit... Die veranderde haar ook altijd in allemaal verschillende kleuren. Maar ik kom. Ik kom even. Uh, Kim Lian van der Mei, Kim Lian van mij. Die deed het ook ja. altijd. En dan had je natuurlijk nog uh, Cindy Lauper. Cindy Lauper, ja zeker. Ja, ja, ja. Dat, dat vind ik helemaal een beetje blijk op dit moment hoor. Oké. Okay. <laughs> vrij vrij, vrij, vrij uh, strekke make-up. Of uh, het, uh, vrij felle make-up kleuren. Ja. Uh, de haren in blond, zwart van alles door elkaar heen. Ja, ja of dat die af, of ze daar, of je of jij er beter van gaat zingen. Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee, maar um... Uh, ja, ik, ik denk niet dat het echt een compliment is om op Cindy Loper te lijken. <laughs> ja, maar je hebt ook zo'n extreem moment aangemeten, hè. Oké. Okay. Nou uh, ja, ik vind, ik vind eigenlijk Esme Dentis eigenlijk helemaal niet zo'n zo extreem type, dus... Uh, ja. Nee, nee, nee, zeker niet. Misschien moet ze net van haar management of zo dat ze een beetje moet opvallen. Want ze ziet er ja. eigenlijk gewoon heel normaal uit, hè. Vind ik eigenlijk ook wel. Maar nou, het is natuurlijk een tijdje stil geweest rond bij Esme Denters Ja. ja. En, uh, door op te vallen en dit soort dingen natuurlijk in de media te brengen. Ja. Uh,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 En, nou, wij minnen, ik zou het toch wel willen. Dat die zij zelfs op dit moment de beste. Uh, die tweede wordt, dat wordt waarschijnlijk, uh, ik denk toch, toch Michael Bogert. Oké, okay. want wie zit er nu nog in de reis? Jenny Smit, de zus van Jan Smit natuurlijk, Monique Smit, ja, Michael ja. Bogert en nog eentje? Ja, dat, dat, was dat, was dat, was okay, dat was het ook wel. Oké, okay. dat was het ook, oké. Ja, dus die maken dus twee halve finales en momenteel je ze de hele week in stemmen erop. Ja. ja. Ik weet niet waarom ze die, die, die blijven de hele week open houden. Maar in ieder geval, Ginny uh, Smit staat bovenaan, dan tweede zit Michael Bogert en uh, dan Monique Smit. Oké. Okay. je ja, moet ook eerlijk zijn natuurlijk. Uh, ik denk dat Monique op dit moment een beetje aan de top zit. Oké, okay, ja. Uh, Jenny die, die schaats de sterren van de hemel, die wordt nog ja. beter. Okay. Nou, ik stem op Ralf.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 En het heeft vaak te maken van, uh, met een uh, stembom, of noem je dat, een uh, SMS-bom of zoiets kun je, kun je doen, dat er heel veel mensen tegelijkertijd SMS en, en dan komt er dus niemand meer door. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En zolang die stemmen nog verwerkt moeten worden, uh, dan kunnen we inderdaad ook andere stemmen blokkeren die wel later doorkomen. Maar ja, dat kan het best zijn dat dan de, de lijn al gestoten is. Ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Dus, maar dat is bijna eigenlijk niet te controleren en daar is ook nog niemand die er echt uitspraak over gedaan nee. dat het iets in elkaar zit. Dus het allemaal angstvallig wordt dat het op een gegeven moment onder de goede nee. mat gehouden. Ja. Maar dat er af en toe dingen niet kloppen, dat lijkt me haast duidelijk. Oké, okay, ja. Yeah. Dus uh, maar ja, ik, ik ben benieuwd hoe, hoe dat, zich dat verder, verder gaat ontwikkelen, want ja, het is natuurlijk een, een grote commerciële business natuurlijk met, met sms'en. Ja. Ja. En, uh, ja, en dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, ik heb al zo vaak ge ik heb al zo vaak meegedaan en ik wil op een gegeven moment dat mijn sms-stem wel aankomt. Dan kan ik me vatten. Ja, ja, ja, tuurlijk, want je betaalt er natuurlijk ook voor. Ja, uiteraard, dus uh, ja, ik kan nog een best een staartje hebben. Nou, we wachten dus even af. en kijken hoe het uh, zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Ook oh, er zijn so, een die je blassen. Oh, ik dacht al. Ja, ja ik kan nu, al, ik kan een, al al nu een, uh, een flauwe grap gaan maken over iemand. Maar dat doe ik maar niet. Nee, ook niet. Vertel, vertel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We moeten, de sfeer moeten we natuurlijk leuk houden met het heerlijke weer. Terwijl, ja. te, morgen wordt het weer minder, hè, hoorde ik.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 Ja, maar wacht even af. Ik denk ook niet hoe ik ervan moet denken. Maar aan de andere kant denk ik van, Ajax heeft zoveel spelers op de loonlijst staan. Ja, ja. Dan zullen er wel een goede tussen zitten. Ja, tuurlijk. Afgelopen week werd bekend dat Oliguer, de Spaanse verdediger, het meest verdient, hè? Die verdient iets van 80.000 euro per week. Ja, dan hoef je niet aan hoeveel op de 2 te zitten. Dat is toch belachelijk, want hij speelt echt nooit. Ja, ik vind, ik vind het ook. Ik kan het niet volgen. Maar ja, dat nee. zou waarschijnlijk ook wel een van die dingen zijn. We krijgen natuurlijk ook op geloof en letter jongens, dit kan gewoon niet. Ja. Dit is slauwe kul. Uh, ja, of je houdt hem of uh, je laat hem spelen, maar ja. we op de bank hebben zitten en op de tribune en aan het meeste verdienen. Ja, dat staat in geen verhouding natuurlijk. Nee ja tuurlijk. Nou, het is maar even afwachten ook hoe Kruijf het gaat doen. En uh, ja, we horen het vanzelf wel natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is ook een goed feit. En dat wil ik zeggen, Ik vind dat Krepp langzamerhand ook een keer een kans verdiend heeft om zijn visie op een gegeven moment op AX te geven. Ja. En ik, ja, aan de ene kant zijn er toch veel dingen waar, waar ik hem gelijk in moet geven. Ja, ja, tuurlijk. En ja. Mensen, mensen die natuurlijk al zo lang aan de top zitten en zoveel verdienen en geen snuif verstand hebben van voetbal. Ja, dat ze op een gegeven moment balen. Dus dat kan ik natuurlijk ook ja. voorstellen. Ja, ja, ja, tuurlijk. Want het is wel je baan natuurlijk. En je moet geld verdienen.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 Ja, graag gedaan, weer En dan de rest van het liefst jullie allemaal een fijn weekend te wensen. Luisteraars thuis natuurlijk ook. En hoop dat morgen nog even de zonnebleedje blijft staan. Dus, en nog een mooie dag natuurlijk, hè. Jij ook, Henry. Jongens, tucht En graag tot zoveel week weer. Oké, bye. bye.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 Dolle zaterdag, zo kun je het wel noemen. Want het was hier een, uh, een klein chaosje hier in de studio. Tijdens Anouk bijvoorbeeld. En het Of Henry. En het Henry. <laughs> Wij hebben genoten. Ik hoop jij als luisteraar ook. En uh, volgende week zijn we weer helemaal terug. En de nieuwe van Glennis Grace, afscheid van Volumia. krijg volgende je dan week. zeker weten te horen.